10 uur Gert Kluk met het NOS Journaal. Het treinverkeer in het hele land heeft last van het noodweer. Vooral in het zuiden van het land zijn de problemen groot. In Noord-Brabant ligt het treinverkeer grotendeels stil. Ook in Limburg zijn er problemen. Op verschillende andere plekken in het land rijden er ook geen of minder treinen door blikseminslagen, defecte bovenleidingen of versperringen van het spoor. Onder meer bij Weesp, Hilversum en Amersfoort zijn er problemen. ProRail heeft tientallen storingsploegen aan het werk gezet. Uit het hele land komen ook meldingen over schade door het noodweer en wateroverlast. Het KNMI heeft voor bijna het hele land, met uitzondering van Zeeland, en Zuid-Holland, een waarschuwing voor extreem weer afgegeven. Het aantal bliksemontladingen is volgens het KNMI veel meer dan normaal. Rijkswaterstaat roept automobilisten op niet onnodig de weg op te gaan.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 Langs de lijn met Dionne de Graaf. Goedenavond, dit is langs de lijn van dinsdag 28 juni. De dag waarop PSV gered werd door de gemeente en meteen maar twee transfers bekend maakte. Straks meer daarover. Op de toekomst liep Theo Jansen voor het eerst in een Ajax-shirt. Hij hoopt zich verder te ontwikkelen in Amsterdam. Ik sta weer voor een nieuwe uitdaging. Ik kan mezelf weer, weer bewijzen bij een andere club. En dat uh, er meer druk is, maar uh, ja, dat, dat leg ik mezelf op. Dus ik, ik denk dat ik die stap maak en dat ik gewoon uh, een fantastisch seizoen ga spelen hier. Co-Adriaanse stond voor het eerst langs de lijn bij FC Twente. De amateurs van Markelo waren de tegenstander in een oefenwedstrijd. Adriaanse was vooral aan het observeren. Als de trainingcoach bestaat niet uit schrijven langs de lijn... maar uh, je bouwtekening goed maken. Als je je bouwtekening goed maakt... hoef je tijdens de bouw weinig te corrigeren. Op Wimbledon werd er vanwege de regen vooral getennist... onder het dak van het centercourt. En daar is nog een kwartfinale bezig. Marcelle Mesker... Ja, dat klopt. De nummer 4 geplaatste, Victoria Azarenka, staat er goed voor in die vierde en laatste kwartfinale van de dag. Ze speelt tegen de Oostenrijkse... Tamira Pacek. Nou ja, Oostenrijks, dat zou je bijna niet zeggen. Ze is er wel geboren, maar ze is opgegroeid in Kenia. Ze heeft gewoond in Canada. Haar moeder komt uit Chili, haar vader uit Tanzania. Vandaar dat ze er niet zo Oostenrijks uitziet. Maar ze komt in ieder geval voor Oostenrijk uit. Ze is pas 20 jaar, wel de jongst geplaatste kwartfinaliste. 80 op de wereldranglijst. En ze gaat het denk ik niet redden, want ze staat achter tegen Victoria Azarenka met 6-3 en 3-0. Straks meer tennis en verder ook aandacht voor het noodweer... dat de oranje hockeymannen en honkballers in de weg zat. En zit. Allemaal tot 11 uur in Langste Lijn. ...grote opluchting in Eindhoven. PSV kreeg groen licht van de gemeenteraad voor het reddingsplan van de club. En vlak daarna kwam het bericht dat PSV zich heeft versterkt met twee spelers van Utrecht. Twee internationals, middenvelder Kevin Strootman en aanvaller Dries Mertens. Ik praat erover met technisch manager van PSV Marcel Brans. Marcel, goedenavond. Uh, mag ik u feliciteren met de komst van de twee Utrechters? Nee... Uh, helaas nog niet, we hebben uh, zojuist bekendgemaakt dat wij uh, in het begin van de avond overeenstemming hebben bereikt met FC Utrecht in zaken Dries en Kevin Strootman. Ja. En dat wij uh, de komende dagen zullen proberen ook met de spelers uh, tot een akkoord te komen. Ja, zijn ze, bedoel, hoe, hoe ver bent u daarmee? Kunt u daar iets over zeggen? Uh, nou, we hebben afgelopen week uh, ja, de ingenieurs moeten steken en uh, zo wordt het denk ik ook als je correcte dingen afhandelt met de club. Uh, daarnaast heb ik natuurlijk ook contact gehad met de zaakwarnemers, maar daar zullen de afspraken gemaakt worden om te kijken of we daar uh, a tot uh, contracten kunnen komen en b uh, ja, zullen het dan ook nog medisch gekeurd moeten worden. Ja. Maar kunt u, kunt u iets zeggen over de kans dat ze komen, bent u optimistisch daarover? Ja oké, okay, natuurlijk hebben we geïnformeerd dat de spelers uh, vaak willen en uh, nou, die informatie hebben we van beide spelers gekregen. Uh, en, en ja, nu zal het zaak zijn om te kijken of we daar ook qua uh, klark contract en financieel uh, met name uit kunnen komen. Ja. Uh, en dat zal uh, met Dries wellicht iets sneller gaan omdat hij uh, al druk is van vakantie en uh, Kevin viel nog vakantie. dus uh, Komt dit op een, uh, op een mooi moment nadat het uh, mis was gegaan met bijvoorbeeld Stijn Schaars? Uh, ja, natuurlijk. Omdat uh, ja, we denken hiermee twee hele goede spelers om jonge spelers uh, aan PSV te kunnen binden als het allemaal uh, gaat lukken. En ja, zeker na het vertrek van ballas uh, dit zak, uh, uh, waren de mogelijkheden voor PSV in ieder geval iets, iets groter. En ja. Uh, ja, dat heeft in ieder geval geleid tot een akkoord met Utrecht. Ja, en misschien kan ik u dan feliciteren met het feit uh, dat de gemeenteraad van Eindhoven vanavond heeft in, ingestemd uh, ja. met het voorstel om PSV te helpen hè, voor 49 ja. miljoen euro. Ja. Um, is dat dan een felicitatie waard? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat denk ik dat het nog belangrijker nieuws is, want dat is uh, nou ja, eigenlijk uh, heel belangrijk voor de toekomst van PSV. Uh, daarmee is weer een, uh, gewoon een gezonde basis gelegd voor, uh, voor een uh, ja, gezond financieel PSV. En uh, ja, Dat is denk ik uh, iets waar we met de directie uh, afgelopen jaren, na name Tini Sanders heel uh, uh, nadrukkelijk mee bezig heeft gehouden. Dus ik denk inderdaad dat dat de belangrijkste boodschap van maand is. Ja, is dat een periode, afgelopen periode, is dat dan een moeilijke tijd? Als je zo nauw bij PSV betrokken bent. Ja, natuurlijk. Uh, kijk, zowel Tini Sanders als, als ik zelf zijn een nieuw uh, gekomen vorig seizoen. En wij wisten dat uh, de club dat financieel ja, heel moeilijk voorstond. stond. En uh, nou, dan uh, zijn we vanaf dag één zijn we eigenlijk daarmee aan de slag gegaan... En, ja, dat doe je enerzijds en door zelf in, in huis te besparen en uh, ja, dingen anders in te richten. En anderzijds uh, hebben we plannen en ideeën ontwikkeld om, uh, om geld te genereren. Nou, en dat is uh, vandaag uiteindelijk, uh, uh, ja, na lang hard uh, werken en uh, gelukkig een aantal mensen die uh, die plannen steunden bij de gemeente is dat uh, bewerkstellig. Ja, en, en wat kunt u als PSV met dat geld doen? Want... Even voor alle duidelijkheid. Dat kan niet naar spelers gaan, hè? Nee, nee, nee. nee. Het is absoluut niet zo dat we met die, met die pot... Uh, de transfermarkt op gaan of kunnen. Nee, dat is puur de gezondmaking van PSV. Daar worden uh, leningen mee afgelost. Daar worden dingen mee, uh, uit het verleden mee gezet. En het geeft uh, een positieve impuls aan het eigen vermogen. Uh, dat nodig is voor de, de komende jaren weer... Uh, naast een, uh, een gezonde begroting... Uh, uh, ja, door het leven te gaan als een club die uh, in ieder geval de financiële huishouding weer keurig orde heeft. Ja, uh, nou misschien dus Kevin Strootman en Dries Mertens. Is er al wat meer bekend over uh, Wijnaldum. Nee, dat is uh, bij de afgelopen week uh, met name ons gericht op deze twee spelers in die instantie. En uh, ja, met Feyenoord heb ik alleen contact gehad tot op heden met, met Martin van Keel. En uh, of dat een vervolg gaat krijgen, dat uh, moeten we nog even zien. Ja, maar daar hoopt u wel op. Nou, ik vind bijna allemaal een hele goede speler, maar we kunnen niet alles wat we willen. Is het uiteindelijk wel zo dat uh, de nee. gemeente wel iets te maken heeft met deze transfers? Het komt al heel dicht op elkaar, dit nieuws. Hè? Uh -huh. heeft, heeft de gemeente uh, die transfers wel mogelijk gemaakt, of de aanstaande transfers? Nee, nee. Kijk, uh, het feit dat de bal de zak natuurlijk verkocht is... en in de winterstop hebben we natuurlijk afval en een andere bad overkocht... Uh, daarvoor is Salcido en voor al die spelers zijn er eigenlijk geen, uh, zijn geen aankopen gedaan. Dus het is niet alleen uh, dit, maar het is natuurlijk wel om verplichtingen aan te gaan met contracten en ook voor een nieuwe begroting. Dat ja. uh, we uh, hebben we natuurlijk wel ook uh, deze avond uh, zeker in acht genomen. En, uh, en nogmaals: het geld wat hier uh, straks mee komt, is absoluut niet uh, aanwendbaar voor, uh, voor transfers. Maar wel uh, voor een gezonde financiële huishouding. Ja, nou, u kunt een beetje opgelucht ademhalen, denk ik. Absoluut. Absoluut. <laughs> Oké, okay, dank u wel. Marcel Brandt. Oké, okay, graag gedaan. Nou, het kan nu uh, bijna niet ontgaan zijn, het noodweer in Nederland. En ook de sportwereld had last van dat uh, aangekondigde noodweer. Zo werd om zeven uur vanavond het Wagnerstadion in Amstelveen ontruimd. De Oranje vrouwen hadden hun Champions Trophy wedstrijd net gespeeld. De hockeymannen van Nederland zouden nog in actie komen tegen Pakistan. Maar die wedstrijd ging niet door. Gerhard de Groot sprak erover met perschef Arjen Rahuzen.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 Wordt erbij betrokken? Nee, we doen dat allereerst natuurlijk met de lokale autoriteiten hier. Daar halen we ook de FIH bij... En natuurlijk de organisatiecommissie. En dan nemen we wel overwogen een besluit om dat te gaan doen. Nu was er geen twijfel over met deze storm die eraan komt en het slechte weer. Dan is veiligheid voor in ieder staat voorop. Heeft er ook mee te maken dat het mannentoernooi maar een, een, een bijvoegsel is aan het uh, grote internationale Champions Trophy toernooi? Nee, absoluut niet. Het gaat puur hier om veiligheid. We willen alle bezoekers gewoon in veiligheid brengen. Dat heeft hier helemaal niets mee te maken. Natuurlijk willen wij graag een mooi vol programma laten zien. Want ze hadden een mooi vol stadion en dat willen we wel iedereen ieder geval laten Laten zien. Maar veiligheid boven alles. En het is vreemd als het hier nog in het zonnetje wij hier staan. En uh, ja, dan moeten we gewoon kiezen voor de veiligheid voor nieder. Um... De gevolgen hiervan, de mensen hebben kaartjes gekocht, uh, willen die wedstrijd ook zien, wordt die nog een keer gespeeld? Ja, die wordt zeker ook weer gespeeld. Uh, voorlopig is het eerste is veiligheid voor iedereen. en proberen iedereen goed, tijdig te, uh, te informeren dat het verstandig is om zo snel mogelijk complex ook te verlaten en een uh, veilig heenkomen te zoeken. En uh, dat, uh, dat programma, dat wedstrijdprogramma, daar komen we heus wel uit. Uh, om zeven uur, dat is over uh, op dit moment als ik het interview met jou heb over negen uh, minuten, moet het, uh, moet het stadion leeg zijn. Hoe, hoe ga je dat realiseren? Want nou, het is het... nog hartstikke vol. Nou, het stadion Gerard is hartstikke leeg. Het complex is daarentegen wel wat voller. Maar we hebben dat al eerder gezien en toen was het ook een stuk voller in, uh, in 2000 met de dubbele Champions Trophy. En dan kan het heel snel gaan. En gelukkig hebben we kamaliteiten, plannen, etc. We gooien de hekken open en voordat je het weet is het in één keer het bernabeu Stadion. En daar kunnen de honderdduizenden in stokken leeg. Moet hier ons ook ben je niet bang dat je vanavond om 12 uur als er niks gebeurd is, de haar uit je hoofd trekt? Gerard, dan hebben we in ieder geval gezorgd. Uh, en het was ook een, uh, gewoon een dwingend advies. En als je iemand een heel dwingend advies geeft om dit niet door te laten gaan, dan ben je wel erg stom als je daar niet, uh, als je daar niet van gaat. En jouw, uh, jouw veiligheid is mij ook veel waard. <lacht> Jullie hadden niks meer in te brengen dan? <lacht> nou, we hebben best wel wat erin te brengen, want in alle eerlijkheid is het een, uh, is het een, uh, een dringend advies. Maar hier viel ook voor de rest niet meer over te discussiëren. Dit is duidelijk. Ik ga gauw naar de tribune om een stukje door te spelen, want anders mag ik er niet meer op. Nou, je hebt nog zeven minuten. Oké, okay, dankjewel. Hoi. Dat is hem gelukt. Gerard de Groot was dat. Want later op de avond maakte Theo Plachard zich in Rotterdam op voor de vijfde wedstrijd van de Oranje Hongpallers in het World Worldport Tournament. Theo, goedenavond. Hoe is het met die wedstrijd gegaan? Fantastisch. Om zeven uur begonnen we. Vijf over zeven. Nederland aan slag. Nederland tegen Duitsland. Danny Romley met een honkslag kwam op het honk. En ging al richting het tweede honk. En toen barstte het los hier boven het Neptunus Familiestadion. Het was lang verwacht. Maar daar was het dan eigenlijk. En natuurlijk op het volkomen verkeerde moment. En binnen no time stond het veld hier letterlijk blank. En dat is ook niet af te dekken met zeilen. Daar kom je gewoon aan tekort. En het heeft 2,5 uur geduurd. Men heeft besloten om toch een poging te doen om de wedstrijd te hervatten. Tweeënhalf uur heeft het geduurd voordat de wedstrijd opnieuw hervat kon worden. En dat is gelukt. Het veld is niet in goede conditie. En één klein buitje wat hier nog boven de Rotterdamse regio hangt... zou voldoende zijn om de wedstrijd definitief te doen staken... en te verplaatsen naar een later tijdstip. En dan wordt genoemd donderdagavond. Maar men probeert hier natuurlijk de vijf innings vol te maken... zodat de wedstrijd, als het dan gaat regenen, in elk geval geldig is. En Nederland moet winnen tegen dat Duitse team... De wedstrijd is nu begonnen en Nederland leidt in de eerste slagbeurt met 1-0... door een foute festival aan de kant van Duitsland. En Nederland laat wat kansen achter om de score wat op te hogen. Voorlopig staan ze aan de goede kant van de score. Ja, en de mensen die hebben hier zich 2,5 uur vermaakt met helemaal niets. Het was buitengewoon slecht weer. Het was bliksem en donder... En de, ook de frieteman was onbereikbaar geworden door de regen. Dus wat dat betreft uh, kom er een kwel hier in Rotterdam. Maar er wordt gespeeld. En nogmaals, dat is een klein wonder als ik hier kijk naar de entourage. Er zitten nog een, uh, ja, een paar honderd mensen, een aantal op de tribune... en een aantal natuurlijk in de sponsorboxen. Die zitten droog en warm en kijken naar die wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. Nederland moet winnen om in het toernooi te blijven tegen die Duitsers. En ze leiden met 1-0. En hoe ziet het eruit met de lucht? Hoe gaat het daar? Nou, als ik voor me uitkijk, dan zie ik het uh, somber in, als ik het zo mag zeggen, oh, jee. donker. En er hangen ook nog wat uh, wolken en het, uh, de buienradar wordt natuurlijk geraadpleegd door iedereen. En er schijnt ook nog wat aan te komen, maar niet zo heftig als een aantal uren geleden. Dus misschien redden we het en uh, kan die vijfde inning gehaald worden en dan mag het uh, gaan regenen. En men heeft hier ook uh, extra vergunning gevraagd om langer te spelen dan uh, kwart voor elf, wat normaal het geval is bij een competitiewedstrijd. Dan mag er niet meer begonnen worden aan een nieuwe inning vanwege lichtoverlast voor de buurt. Nou, dat zit allemaal goed. Maar het is een beetje billenknijpen om te kijken of het droog blijft in deze wedstrijd. We helpen het je hopen. Hou ons op de hoogte. Theo Plachard was dat. Dan gaan we naar Londen. Daar was het ook noodweer. Maar daar hebben ze een dak uh, op het Center Court gebouwd. Dus er kan op Wimbledon gespeeld worden. Natuurlijk niet heel veel wedstrijden. Maar de laatste kwartfinale bij de vrouwen vandaag. Ja, daar wordt nog aan gewerkt. Pacek tegen Azarenka. Marcella Mesker. Ja, Victoria Azarenka die uh, heeft haast. Die denkt, ik heb lang genoeg uh, gewacht vandaag met de regen. En ze lijkt dus met 6-3 en 4-1 tegen die uh, wat jongere 20-jarige Tamara Pacek. Uh, die trouwens een heel goed toernooi speelt hoor. Ze haalt hier haar eerste kwartfinale van een Grand Slam. Ze versloeg uh, de Italiaanse Schiavone in een wedstrijd van 3 uur en 11 minuten. En als ik zo naar de wedstrijd kijk, de ja, dan is het toch wel weer leuk om zo'n nieuw gezicht te zien... die met zoveel passie speelt. Met zoveel strijd. Ook al staat ze dan 6-0 uh, 6-3 en op een gegeven moment 3-0 achter. Dan doet ze zo haar best om die ene game weer te winnen. Dus het is vechten, het is passie. En ja, dat zie ik eigenlijk het hele vrouwentoernooi al met mooie wedstrijden. Dus ontzettend leuk tennis. Maar ja, Azarenka is toch voorlopig nog een maatje te groot. 6-3 en 4-1 dus voor de wit Russin. Weer bijna drie jaar oud. Ilse de Lange. So incredible. In deze tijd uh, begint bijna elke dag wel weer een aantal voetbalclubs aan het nieuwe seizoen. Ajax startte die voorbereiding gisteren al. Maar vandaag was de eerste training toegankelijk voor publiek. Ruim 3000 fans kwamen naar het trainingsveld op de toekomst. Onder hen ook verslaggever Floris van Hoorn. Ja, ik ja. heb u gegeven. Oké, okay, dank u wel. Ja, Eigenlijk was de eerste training van Ajax niet veel anders dan de eerste trainingen bij andere clubs. Er waren verschillende activiteiten. gelijk uit. Je kon op de foto met de gedeukte kampioenschaal. We zijn er vier geworden. We zijn er ook alleen nog. Laten we het kaartje gelijk vol schieten. Er werden handtekeningen uitgedeeld. Het clublied werd, werd gespeeld. En de spelers werden onder luid gejuich begroet toen ze het trainingsveld opkwamen. APPLAUS en dat alles op een broeierige dinsdagmorgen in Amsterdam. Nou, uh, bier is op hier beneden, dus je moet boven. voortaan boven bier halen. O, boven. Toch was er een verschil. Ajax heeft zich geroerd op de transfermarkt. En in de middag werden de eerste aanwinsten gepresenteerd. Dirk Boerrichter komt terug van RKC Waalwijk. De eerste indruk is gewoon, uh, gewoon top. Alles is goed geregeld. En, uh, maar ja, dat mag ik wel verwachten voor zo'n club. Uh, natuurlijk moet ik me bewijzen, maar uh, ik loop nu weg voor concurrentie. Theo Jansen, vooral de FC Twente voor een Amsterdams avontuur. De eerste indrukken zijn goed. En ja, in de komende maand verwacht ik, uh, verwacht ik meer te kunnen vertellen over hoe het hier precies is. Maar het is tot nu toe allemaal uh, prima kleuren. En dat allemaal tot groot genoegen van de fans die het helemaal zien zitten voor het nieuwe seizoen.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 Ja, nou, en ik verwacht ook heel veel van mezelf. Dus uh, ik denk dat de mensen van buitenaf uh, niet meer druk aan mij kunnen geven dan dat ik mezelf geef. Dus nee, ik ben niet bang voor druk. Ga jij je hier verder ontwikkelen? Nou, ik denk het absoluut, ja. Ik, bedoel, ik sta weer voor een nieuwe uitdaging. Ik kan mezelf weer, weer bewijzen bij een andere club. En, uh, nou, ik denk dat ik net dat stapje weer kan maken. Omdat inderdaad wat je zegt dat er meer druk is. Maar uh, ja, dat, dat leg ik mezelf op. Dus ik, ik denk dat ik die stap maak en dat ik gewoon een fantastisch seizoen ga spelen hier. Ja. Waarin zou jij je willen ontwikkelen? Uh, ja, toch wel gewoon in dit soort dingen. Persconferenties, een beetje voor de camera. Ik ben ook al bijna uh, 30, dus over een paar jaar moet ik toch wat anders gaan doen. Wat was je gevoel bij die eerste training voor het publiek vandaag? Ja, goed. Ik bedoel, je bent toch vooral bezig met de training. Ik bedoel, je bent niet bezig met de mensen omheen. Uh, je probeert gewoon uh, lekker in je ritme te komen. Het is altijd wennen om weer te beginnen. En uh, ja, dat was vandaag ook wel te merken hoor. Ik bedoel, uh, De ballen die je normaal gewoon fantastisch geeft goed geeft, die gingen nou net iets verkeerd over. Maar het is logisch, we zijn net begonnen en uh, ja, de komende weken komt het allemaal goed. Ja, je zegt nou, we zijn net begonnen. Hoe is het tot nu toe bevallen? Voldoet het aan je verwachtingen? Ja, tot nu toe wel, maar het is zo kort om daar nog eigenlijk wat over te zeggen. Ik bedoel, dat... Dat, dat, dat moet je me over een paar weken nog een keer vragen. Er staan nog wat spelers op het Amsterdamse verlanglijstje. En natuurlijk, er kunnen ook nog een aantal Ajaxiden weggaan. Maar er was ook nog een andere aanwinst te bewonderen. Dennis Bergkamp. Frank de Boer heeft hoge verwachtingen van zijn nieuwe assistent. Nou, ik verwacht gewoon de ervaring die hij heeft opgedaan. En vooral natuurlijk in het buitenland. En ja, hij is gewoon een hele intelligente voetballer natuurlijk ook altijd in het veld geweest daarnaast is Dennis ook gewoon een heel intelligente persoon. En ik wil gewoon dat hij vooral zijn kennis overbrengt aan jonge spelers, maar ook aan de vader spelers. Hij kan daar heel belangrijk in zijn. Vaak, voetbal gaat om kleine details. En ik denk dat, uh, dat hij dat zeker in zijn vingers heeft. De kop is eraf. De voorbereiding is begonnen en de fans hopen opnieuw op een titel. Daarnaast verwachten ze dat het ook naast het veld een stuk rustiger zal zijn in Amsterdam. Ja, ja.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 Ja, dat klopt. 6-3, 5-1 en 40-30. Victoria Azarenka serveert nu haar tweede service. Een hoge opgooi. Die bal gaat in naar de backhand van de tegenstander. Backhand Azarenka. Mooie backhand rally. Voluit veel power tussen de beide vrouwen. Rally wordt aangegaan. Weer een cross voorhand van Azarenka. Dan gaat ze voor de winnaar. Oh. Down nee, geen winnaar, maar wel bijna. Het matchpoint is in ieder geval binnen. En dus wint Victoria Azarenka. Toch heel gemakkelijk van Tamara Pacek. Het wordt 6-3 en 6-1. En zo staat Victoria Azarenka. Eigenlijk zoals verwacht in de halve finale. Maar het is wel haar eerste. Eindelijk dan. Want ze zat er zo vaak dichtbij. En zij speelt dan in de halve finale tegen de Tsjechische Petra Vitova. De andere halve finale ja, die gaat tussen Vissiki uit Duitsland en Sharapova uit Rusland. Straks spreken we Marcella Mesker nog uitgebreid over die lange kwartfinale dag vandaag bij de vrouwen. We gaan verder weer met voetbal, want het gaat in Amsterdam om het voetbal en niet meer om de randzaken. En tot het voetbal behoren ook de spelers die komen en gaan. Joep Schreuder sprak daarover met Frank de Boer. U hoorde al, de coach die halverwege het vorig seizoen Martin verving. Frank, een paar namen doornemen. Hoop jij dat Demi de Zeel blijft? Ja, ik hoop het wel natuurlijk, alleen uh, jij, ik denk dat hij zijn zin al op uh, Spartak Moskou heeft gezet, dus uh, dat zal lastig worden. Oké, okay, ja, dus die, die zien we misschien wel vertrekken. Dan even Elham Dewey, uh, die heeft een brief gekregen, die mag weg, die wil zelf ook weg. Die wil zelf ook weg, ja, dus, uh, maar dat uh, hangt uh, vanaf welke club geïnteresseerd is natuurlijk en waar hij interesse voor heeft. En natuurlijk het bedrag waar hij uh, voor weg moet. Het is het nou zo dat we kunnen zeggen, ziektefson voor Elham Dewey, zo voor de buitenstaander, is dat de bedoeling? ja we hebben niet voor niks interesse in zicht dus uh, dat is logisch natuurlijk heb je nog een spits ik wil daarnaast uh, misschien nog een spits dat hangt ook van of hoe Castellon zich uh, ontwikkelt natuurlijk allemaal lastig hè de komende maanden toch want op zich lijkt het rustig op de transfermarkt maar het kan zo exploderen ook voor Ajax nee zeker uh, daarnaast hebben we natuurlijk uh, vertongen die natuurlijk zeer geweld is uh, bij... Stekelenburg eventueel nog van de wiel, dus laten we hopen dat het snel duidelijk wordt en dat ze bij ons willen blijven en dat geeft een hoop rust, denk ik. Je weet zelf misschien wel, wil zo'n Stekelenburg blijven? Wat, wat, wat denk je? Nou, Maarten heeft wel te kennen gegeven dat hij graag naar een go goede club, dus als er een goede topclub komt, dan is de kans groot dat hij vertrekt. Dus heb je een plan B, inderdaad, je, ja, je weet het allemaal niet. Ja, dat, zijn, dat hebben we. Chu ja. uh, Laling wordt misschien nu al algemeen directeur, die ken je goed. Heb jij hem gesproken? Nee, ik heb hem daar helemaal niet over die functie gesproken. Ik heb eigenlijk voordat eigenlijk al die perikelen uh, zijn begonnen, had ik eigenlijk best wel goed contact met Chu. En dat ging meer eigenlijk over spelers, gewoon ook uh, bij Trends in. Dat die op stage moesten lopen. En dan uh, had ik twee stagespelers en dan uh, kwam hij vaak langs natuurlijk. En mm. zo uh, kwamen we eigenlijk uh, in gesprek. We hebben het allemaal over andere mensen, maar eens even over jou. Uh, je, hebt ook iemand, je bent ook iemand die doelen wil stellen. Wat, ja. wat zoek jij nou? Zeg maar? Wat wil jij van dit Ajax straks zien in september, in oktober? Nou, ja, dat we uh, weersprongen hebben gemaakt in, in de uitvoering hoe wij graag willen spelen. En dat betekent dus dat we een heel goed positiespel uh, willen spelen. Met uiteindelijk het doel om uh, kansen te, creë te creëren. En natuurlijk doelbeter te maken. En de tegenstander de wil op liggen. En met vooral ook in de omschakeling direct druk te geven. En ja dat, dat proberen te optimaliseren. En laten we hopen dat dat elke maand beter gaat. Die laatste 34 e wedstrijd, Ajax 20 dat is de norm hè? Zo moet het zijn, dat is de boer. Ja, maar ik denk nog steeds dat we veel beter kunnen. Eigenlijk De norm vond ik eigenlijk Spartak Moskou thuis. Waar we de tegenstander negen minuten bijna de willen hebben overgelegd. Alleen ja, het resultaat was natuurlijk heel, uh, heel teleurstellend. En ik denk dat we zelfs in Portland, onze laatste wedstrijd, uh, eigenlijk uh, heel goed hebben gespeeld. Ondanks dat er uh, eigenlijk niks op het spel stond. En ik, ik zie zelf ook in de eerste training, zie ik al dingen terug. Wat ik denk, hé, hey, dat uh, toen we de vorige keer, uh, dat voor de eerste keer deden, ja, toen zag ik het er niet uit. En die zag het al een stuk beter uit. Dus eigenlijk wordt er niet minder op? Twente wel. Nou, ik denk dat Twente het afgelopen seizoen heeft bewezen dat zij dat altijd heel goed kunnen opvangen. Eerst dachten we met Arnaud de Fiets en uh, wie het nog meer was. Uh, volgens mij, ik weet niet meer wie het was. Maar in ieder geval, ja, dat uh, is een hele aardelating. Uh, toen draaiden ze weer mee. En, met stoch iedereen. Dus steeds komen ze weer uh, met, uh, met goede spelers op de proppen. Dus ik verwacht dit jaar uh, weer. In Nederland is het toch wel een beetje zo van leuk dat Co er is. Zo weet je wel. Het is ook een beetje generatieconflict, hè? Heb jij dat uh, dacht je nou wel leuk? Nee, maar ik, ik heb helemaal niks tegen Co. Ik vind dat Co een hele goede trainer, een fantastisch trainer zelfs. Altijd bewezen dat hij dat, uh, dat fantastisch doet. En laten we hopen uh, ja, dat we weer aan elkaar gewaagd zijn, net als uh, voor het seizoen. Je weet zijn mening en andere mening over die lerende oefenmeester, over Bergkamp. Daar wil ik het over hebben. Wat je nu ziet is dus blind op het balkon. Bergkamp erbij, leg eens uit wat Bergkamp kan toevoegen als oud succesvol profvoetballer op het veld. Nou, uh, Bergkamp was ten eerste een hele intelligente uh, voetballer. Die uh, het spelletje ook heel goed kon lezen. En in, het, in de huidige voetbal zijn details details verschrikkelijk belangrijk. En een meditje naar links lopen uh, in plaats van naar rechts kan beslissend zijn op topniveau. En ik denk dat hij juist met zijn visie en met die uh, achtergrond, vooral met jeugd gespeeld. Want we hebben natuurlijk een heel jong team ja, van cruciaal belang. zijn. Je noemt hem intelligent, maar intelligentie moet je ook over kunnen brengen. Ja. Uh, kan jij dat goed? K kan Bergkam dat goed? Vind je? Er moeten andere mensen over spreken. Maar ik denk dat Dennis juist dat heel goed kan. Ja. Het is een beetje toch wat Kruif wil. Hè? Als je zo kijkt op die eerste trainingen. Danny wat naar de achtergrond. Bergkamp, de boer. Hoe zou je nou als voetbalkijker straks kunnen afmeten dat Kruif dat bij Ajax is? Tot slot. Nou, Ik denk dat vooral in eerste instantie... Uh... Bij de jeugd dat uh, zal uh, gaan gebeuren. Dan zullen denk ik meer veranderingen komen. Het eerste elftal zal niet zo veel veranderen. Want ik denk dat ik al eigenlijk vanaf dag 1 die, die richting ben ingeslagen. Hoe, uh, hoe eigenlijk Ajax het wil. En dat betekent ook hoe uh, Johan Cruijff dat wil. En uh, daar gaan we uh, gewoon op die voet gaan we gewoon door. De Nederlandse hockeysters hebben in de Champions Trophy gelijk gespeeld tegen Nieuw-Zeeland in Amstelveen, toen het nog mooi weer was, kwam het uh, al gekwalificeerde oranje niet verder dan 0-0. Het was het eerste puntverlies voor de ploeg van bondscoach Max Caldas bij het achtlanden toernooi. Filip Koken vroeg de Argentijn of hij desondanks toch tevreden is. Ja, we zijn door naar de volgende ronde, uh, ongeslagen. Uh, in onze natuur zit vandaag, het, uh, vandaag de wedstrijd ook willen winnen. En we hebben er volgens mij veel aan gedaan. Alleen. Uh, ja, we waren niet scherp genoeg in die eindfase waardoor we de kansen daarbij hebben gehad of zouden kunnen hebben, hebben we niet echt gewoon kunnen benutten. Dus uh, ja, helaas. Je was in de tweede helft nogal heel druk aan het coachen, je was zichtbaar niet tevreden. Wat ging er niet goed? Ik denk dat, uh, uh, ik het gevoel vandaag dat, uh, dat uh, de weer, dat, uh, de, dat bij de teams een beetje echt uh, zwaarder worden dan, dan normaal is vandaag echt, echt heet. En uh, ik had het gevoel dat uh, als ik niet begon te juichen, aan te aanmoedigen, aan te coachen, niet aanmoedigen, maar coachen van nu naar links, nu naar rechts, dat ze niet vandaag waren aan toe om zichzelf dat keuze te maken. En uh, uh, begon te lopen, niet door mij, maar door het door feit dat, dat iemand was hun uh, aan te jagen, zeg maar. En uh, ja, dat is zeker een punt uh, voor aandacht voor de volgende potjes. Goed, je bent nu door naar de volgende ronde. Vier teams in een uh, finale pool, allemaal met, beginnen met één punt. Iedereen is dus aan elkaar gewaagd nu. Ja, we hebben echt, uh, vandaag echt spannend gemaakt voor iedereen, dus uh, we gaan er van, misschien met drie punten de volgende groep kunnen gaan. En eigenlijk moeten gaan. Maar uh, nou, genoeg spannend, iedereen uh, heeft een punt en uh, ja, we worden uh, volgens mij een mooie uh, tweede rondje. Het Argentijnse vrouwenhockey, dat is nu de norm. Hoe komt het dat zij zo goed zijn? Ze trainen, ik denk dat uh, drie, vier keer zoveel dan de rest van de landen. Ze zijn dan de landen die de meeste gewoon trainen, de meeste speelt per jaar. Uh, dat, is, uh, dat is echt, dat uh, mag uh, hun uh, ja, samenhoorheid en uh, samenstelling en verbindingen in het spel... zijn echt uh, absoluut uh, uh, beter, beter, beter dan, dan de rest van de teams. Um, en uh, ja, goed, het uh, is een, een, een sport in jaar gewoon echt de nummer maar eens van vrouwen. Het zijn een ongelooflijk bekende vrouwen. Ja, hoe komt het dat er daar zo'n grote vrouwensport is? Ja, bij alle scholen heb jij uh, een schoolje, hè. Alle scholen. Met name bij alle privéscholen zijn heel veel. Dus heel veel kinderen uh, spelen van hockey, ook niet bij club, maar ook bij school. Dus, dus de piramide zeg maar, is heel breed daar. Dus ja, er zijn ongelooflijk veel, uh, veel uh, spels dat uh, dat doorkomen door, door, door de verschillende teams. Dus, uh, ja. En hoe kunnen jullie net zo goed weer worden, of liefst nog beter? Ik um, denk dat we kunnen het uh, we kunnen het doen. Uh, dat, uh, wij hebben ook in, uh, onze kwaliteiten uh, als land, en, en daar gaan we gewoon sowieso op in uh, dat uh, Wij hebben ook niet zoveel goede spels als zij hebben. Uh, het is vandaag te zien in de Champions Trophy, de, de, na nou deze drie potjes. En, uh, dus wat dat betreft, uh, uh, onze plan is uh, ja, onze manier van trainen en onze manier van spelen gewoon aanpassen... En, uh, aan wat wij vinden dat het Nederlands eigen is. En op, op die manier gewoon echt de Gentijnen gewoon echt te strijden. En, uh, uh, vandaag hadden we misschien slimmer moeten zijn. Maar uh, al in al denk ik dat ik heb heel veel vertrouwen dat dat wel gaat lukken. Sport kort, hij wordt gehongpaald in Rotterdam. De vijfde wedstrijd van uh, Oranje tijdens het World Port Tournament. Tegenstander Duitsland en de regen. Theo Plachard is, uh, is er nog gescoord. Ja, waar Nederland in de eerste twee slagbeurten slordig was en uh, de kansen niet verzilverde, is het nu in die derde slagbeurt. Want daar zitten we inmiddels uh, wel raak. Scoren is inmiddels uh, 3-0 voor het Nederlands team. Met dank een beetje aan uh, de zwakte van de, de Duitsers, dat moet gezegd worden. De debutanten op dit uh, World Tournament. Vorig jaar nog derde op het EK in eigen land. Met een aantal spelers met Major League ervaring in de selectie. Maar voorlopig komt dat er helemaal niet uit. Dit toernooi Duitsland vier keer gespeeld. En nog geen enkele keer gewonnen. En ook vanavond gaan ze niet winnen van Nederland. Zeker als Nederland de kansen blijft benutten. Want verdedigend zit het heel goed. Met Leon Boyd voor Nederland op de heuvel. En nu scoringsmogelijkheden nog in die derde slagbeurt. Daar komt het vierde punt. Want het eerste en het derde honk zijn bezet. En Riley Legito scoort het vierde punt. En zo gaat Nederland deze wedstrijd... Uh... Wel winnen, want we zitten pas in die derde slagbeurt. En de score loopt uh, op tot uh, 4-0. En de mogelijkheden zijn er nog uh, om uh, die score nog verder te verhogen. Want het eerste en het derde honk zijn bezet. Het gaat goed met Nederland in deze derde slagbeurt, stand 4-0. Erben Wennemars gaat deel uitmaken van de begeleidingsstaf van de nationale achtervolgingsploegen. Na het mislukte optreden van de achtervolgingsploegen bij de Spelen van Vancouver, koos de KNSB voor een andere aanpak, waarin geen rol meer was weggelegd voor bondscoach Wopke de Vecht. Morgen wil de Schaatsbond de plannen naar buiten brengen. Schaatsster Claudia Perstein wil naar de Olympische Spelen van Londen in 2012 als baanwielrenster. De Duitse vijfvoudige Olympisch kampioen maakt volgende week haar debuut bij de nationale kampioenschappen. Perstein rijdt dan in Berlijn de individuele achtervolging... en wil ook starten op de sprint of de 500-meter tijdrit. Wielrenner Stef Clement rijdt ook volgend jaar voor de wielerploeg van Rabobank. De Brabander verlengde zijn aflopende contract met één jaar. En de Belgische wielerploeg Quickstep is dichtbij een fusie met Omega Pharma... nu nog onderdeel van wielerploeg Omega Pharma Lotto. Volgens Belgische media hebben de twee partijen in hoofdlijnen... een akkoord bereikt over een samengaan. Een ethisch plaatje. De mezzanets Avenue wordt hij weggedraaid. Wat jammer. <lacht> en daar is hij weer. Nee, Marcella Mesker is hier in de studio. En uh, met Marcella gaan we natuurlijk praten over Wimbledon. Het was uh, Vrouwendag, dat is duidelijk. Uh, vier kwartfinale wedstrijden stonden er op het programma. Geen zusjes Williams. Uh, niet Caroline Wozniakki. Um, maar was, was het er minder leuk om Marcella? Nee, eigenlijk uh, helemaal niet. Het was trouwens vandaag een hele unieke dag, want je had de acht kwartfinalisten, alle acht uit Europa, alle acht uit een ander land. Ja. Geen Amerikaanse speelsters erbij. Uh, dus eigenlijk acht Europese speelsters. Dat is sinds 1913 niet meer gebeurd. Dus uniek, veel nieuwe gezichten, maar eigenlijk wel heel erg leuk. Zullen ja. dus we beginnen even met de wedstrijd die net is afgelopen tussen Azarenka en uh, Pácek. Um, die hebben een Onwaarschijnlijk onrustige voorbereiding gehad. Volgens mij, die moesten heel lang wachten. En toen werd er ook nog van baan gewisseld. Wat gebeurde, wat gebeurde er allemaal? Ja, nou ja, het begon natuurlijk al dat uh, de eerste wedstrijd op Court number 1, waar zij stonden geprogrammeerd als tweede partij, ja, dat dat uh, enorme vertraging opliep, omdat het zo lang regende. Ja. Nou, en daar zit geen dak boven, Court number 1. Nee. Dus zij moesten erg lang wachten, hadden natuurlijk vanochtend ingespeeld, dachten nou één partijtje, warming up, wachten in de kleedkamer. Nou ja, en daarna uh, aan de bak. Nou, en dat duurde maar en dat duurde maar. En toen was het kwart over zeven. Toen gingen ze spelen, één game gespeeld en toen begon het te regenen. Maar ja, wie stond er toen op het centenkoord? Wij keken nog eventjes. Ja. Richard Krajcek in het seniorentoernooi samen met Goran Ivenicevic. Ja, dat is best leuk om naar te kijken. Best leuk, want die baan die lag, lag open en eh, nou, bood ze nog wat spektakel voor de toeschouwers. Maar gaat een kwartfinale wedstrijd niet voor, zou je zeggen? Dat zou, dat zou je wel zeggen. Nou, uiteindelijk heeft de referee dat ook bepaald. Dus uh, toen begon het dus weer opnieuw te regenen. Dak dicht op het centenkort. Die oude mannen zijn weer naar de achterbanen verbannen. Nou, hebben dus <lacht> niet meer gespeeld vanavond. Gaat morgen verder. En ze hebben dus van Bagen gewisseld met die laatste kwartfinale partij. Normaal ja. gesproken doen ze dat nooit. Maar toch, denk ik, in overleg met de speelsters... die natuurlijk baalden van zo'n hele dag niet spelen. Want ze morgen hadden ze tussen die twee mannen kwartfinales gezeten. Nou ja, dat is ook geen pretje. Zonder een dagrust. Dus dit was de beste de oplossing en gelukkig was het de snelle partij ja. en won degene die eigenlijk ook moest winnen, Victoria Azarenka. Dan naar Maria Sharapova uh, die, uh, nou, die had heel weinig tijd nodig hè, tegen Sibukova. Uh, is dit weer de oude, de oude nou ja, oud tussen aanhalingstekens Maria Sharapova? Ja, ik heb haar in uh, tijden niet zo goed gezien. Ik vond haar in Parijs al erg goed spelen. Uh, ik denk dat ze de vorm die ze nu laat zien op gras... ook een beetje te danken heeft aan haar goede, goede gravelseizoen. Dat is natuurlijk toch altijd haar mindere ondergrond. Ja. Maar dat heeft haar zoveel vertrouwen gegeven... dat ze echt weer uh, op uh, het toppen van haar kunnen speelt. Ze is een oud wimbledon kampioen Kan goed uit de voeten op dat gras. Uh, heeft allure, heeft charisma. Heeft drie Grand Slams achter haar naam staan. En uh, ja, ze speelt als een grote kampioene. Ja, en is zij nu voor jou ook wel degene die Wimbledon gaat winnen? Ja, absoluut. Dat ja. was zij al voor mij voordat het toernooi begon. Ja. Om, omdat ik wist, ja, zij speelt heel erg goed op, op het gras. En Kim Kleister is er niet. Venus en Serena natuurlijk een jaar eh, niet in actie geweest. Dus Wozniacki niet goed op gras. Dus dan weet je al dat het... ja kansen biedt aan uh, andere speelsters. En ja, Sharapova is dus nu helemaal de grote favoriete. Ja, en dan is er nu weer een nieuwe ster aan het firmament. vind ik heel leuk. Die uh, jonge Duitse, Lisiki, speelde tegen Marion Bartoli. Uh, ik vond dat echt een fantastische partij. Daar kon je niet weglopen. Heb jij daar ook zo van genoten? Echt, ja. echt heel mooi vrouwentennis. Ja, he? ja. En niet alleen deze partij, maar ook haar tweede ronde tegen die Chinese Nali. Die partij won ze, dan nou, geloof 8-6 in de derde set. Had twee matchpoints tegen op het centenkoord. Geweldig niveau. En daar staat ze dan eigenlijk als jonkie, 21 jaar. Ja. Uh, maar goed, twee jaar geleden, was zij 19, stond ze al in de kwartfinale van Wimbledon. was een Aankomende ster. Uh, stond 22 in de wereld. En uh, is toen het jaar daarna ontzettend geblesseerd geraakt aan haar enkel. Verkeerde diagnose gesteld. Uh, nou, bijna geopereerd. Op krukken gelopen. Vijf maanden uitgeschakeld. Dus begin van dit jaar stond ze buiten de top 200. Nu staat ze weer 62. Is aan het terugkomen. Maar het is absoluut een ster. Ook iemand die heel populair is. Erg geliefd ook bij haar collega's, bij de speels. Het is een leuke meid. En die toont een emoties op, op het op het court. Ja, dat dat is ontzettend leuk. Je ziet het ook aan de Engelse fans. Die zijn dol op dat ja. ze won in Birmingham. het gasten ter voorbereiding. Um, ze is in topvorm. Ze heeft de hardste service. Ik heb het nog even nagekeken. Ze slaat 195 uh, kilometer met haar service. Nou, uh, vele mannen zijn daar jaloers op. Gemiddeld een vrouwenservice. 167 kilometer. Hè. Ja. Kim Kleisters neemt. Sharapova slaat iets harder. Serena Williams 185. Maar deze Lissiki, die neemt een service mee. En ook in die halve finale tegen Sharapova. Ja, want zo zien die halve finales eruit. Zij speelt dus tegen Sharapova. Ja, absoluut. En... Ja, je moet eigenlijk Sharapova Pova dan wel het voordeel geven van... ja, ze heeft er vaker gestaan en die liziek je nog nooit. En nee. die is jong, heel emotioneel, soms bij het historisch, hysterische af. Op een leuke manier dan, hè? want die kan zomaar in tranen uitbarsten. Uh, heel emotioneel raken. Ja, en dat is dan denk ik op zo'n groot podium misschien wel haar handicap. En dan nog heel kort naar Kvitova... Uh, dat is helemaal geen nieuwkomer. Hè? Want die stond, ik, ik moest er nog even naar kijken, maar vorig jaar gewoon ook in de halffinale in, uh, in Londen. Ja, ja, lange linkshandige Tsjechische speelster, maar erg goed, ook op gras. Gevaarlijke service, niet alleen hard, maar heel gevarieerd. En ja, als je twee jaar achter elkaar de halve finales haalt, dan ben je echt goed. Ja. En uh, uh, ze won van uh, Pironkova, de Bulgaarse. Uh, deed dat in drie sets, had dat in twee sets moeten doen. Maar zij is ook gevaarlijk. Dankjewel, Marcella. We gaan weer naar voetbal. Uh, 12-0. Het is een uh, uitslag die trainer Co-Adriaanse aan zal spreken. FC Twente won met die cijfers een oefenwedstrijd... tegen de amateurs van Markelo. Het was voor Adriaanse het officieuze debuut... als verantwoordelijke man bij Twente. Richard van der Made was erbij. Alles behalve noodweer boven het voetbalgekke Markelo. Maar een strak blauwe hemel gekoppeld aan 32 graden Celsius. Als er om 7 uur is afgetrapt voor het eerste oefenduel van FC Twente. Onder leiding van Co. Adriaans. en de mensen willen erbij zijn. Want het staat rijendik op het sportpark van Markelo. In een groene plastic stoel zo dicht mogelijk bij de middenlijn heeft hij plaatsgenomen. Witte polo om de schouders net als de zes andere leden van de Twente staf. En wat opvalt is dat Adriaan ze vooral schrijft, nog weinig zegt en geconcentreerd het spel observeert. Af en toe is er overleg met assistent Alfred Schreuder. Maar schreeuwen of opspringen naar de zijlijn, het is er allemaal niet bij. Zeker niet onder deze tropische omstandigheden. Ik denk dat uh, trainen-coach bestaat niet uit schreeuwen langs de lijn, maar uh, je bouwtekening goed maken. Als je je bouwtekening goed maakt, hoef je tijdens de bouw weinig te corrigeren. Wat is u opgevallen in uh, positieve zin? Nou, de doelstelling is uh, om heel te blijven. Dus niet uh, onnodig geblesseerd te, te raken, dat is gelukt. Geen calls tegen de nul. Geen corners tegen is niet gelukt, is één corner tegen. Uh, tenminste vier calls maken in de eerste helft en uh, tenminste zes in de tweede helft. is wel gelukt, beide. Uh, ik probeer je ritme in de wedstrijd te houden door een hoog en veel te bewegen, diagonaal. Nou is ook vrij goed uitgevoerd. Omstandigheden waren natuurlijk niet helemaal ideaal. 41 graden zag ik op uh, thermometer staan. Eigenlijk te gek voor woorden om met deze temperaturen te sporten, zei Wout Brama ook zojuist. Ja, ik kom uit Qatar uh, om juist uh, de verkoelding op te zoeken. Het leek wel uh, Qatar en het gras was ook een beetje aan de lange kant. Dit is de enige overeenkomst, die temperaturen met Qatar, temperaturen, denk ik. ja. ja. Maar uh, veel mensen die veel calls hebben gezien, 12 calls, een paar mooie erbij. Dus we kunnen gewoon uh, heel tevreden zijn over deze middel. Heerlijk voor u om terug te zijn op de Nederlandse velden. Ja, zeker uh, hier is publiek, uh, dat, dat enthousiast uh, meeleeft. De Twente leeft enorm in de regio. Veel jonge jongens natuurlijk die, uh, die ik aan het werk uh, heb gezet, omdat uh, de internationals nog niet klaar zijn om, uh, om wedstrijdminuten te maken. Dus zonder de, de internationals, de grote jongens, tussen aanhalingstekens, euh, hebben we het gewoon hartstikke goed gedaan. Adriaanse lijkt tevreden, balt eenmaal de vuist als Twente op slag van rust. Een soepele aanval met één keer raken afrond waarbij Ola John het eindstation is. Wout Brama weet dat het allemaal nog weinig zegt, maar ook bij hem is Adriaanse al positief opgevallen. Nou ja, hij heeft, toen hij kwam meteen een speech gehouden. En ik kan niet vrij goed, moet ik zeggen. Hij praat makkelijk en uh, dat is wel overtuigend. Maar voor de rest heeft hij uh, vooral geobserveerd. Hij heeft gekeken hoe het allemaal gaat hier. En dat zal hij de komende dagen denk ik ook nog wel doen. Ja, een speech, zeg je. Wat zegt hij dan? ja wat zegt hij dan ja goed dat weet ik allemaal niet meer zo heel goed maar het komt een... goed over zeg je ja, ja zeker kijk hij, hij doet natuurlijk een introductiepraatje hoe hij wil voetballen zijn ideeën van voetbal hoe hij daarover denkt en ja goed dat komt aardig overeen met hoe Twente er ook over denkt dus dat komt wel goed aanvallend spectaculair dominant ja ja dat komt het wel op neer van zorgvoetbal, voetbal een Nederlandse school met, uh, met inderdaad spectaculair voetbal met uh, met aanvallend voetbal dus uh, ja ik heb er wel zin in ja, kan ik me voorstellen. Gaat hij dat waarmaken met deze ploeg, denk jij? Ja, dat is nu heel vroeg. voor. We hebben we net één dag met hem getraind en uh, we zijn nog maar anderhalve week bezig. Dus ja, dat duurt nog wel even. Ja, want er zijn nog veel spelers er niet bij op vakantie. Er um, wordt gesproken over, moet er nou wel of niet nog versterkt worden? Ik hoor de voorzitter zeggen, het geld is eigenlijk op. Wat vind jij? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk een hele sterke selectie en er zijn niet heel veel mensen weggegaan nog. Alleen Theo is weggegaan. Dus ja, we zullen zien hoe dat opgevangen. is. We hebben Willem Jans al terug, Tim Cornelissen. Er zijn er nog, uh, nog drie weg die, uh, die nog terugkomen straks. Michalov komt nog terug, Rosales en Ruiz. Dus ja, we zullen moeten afwachten tot eind augustus hoe de selectie in elkaar zit. En, uh, dat is wel vervelend, want die datum is gewoon vervelend. Alleen ja, dat is een repeterend verhaal, dus uh, daar kunnen we niet veel aan doen. Voetbal vandaag. Vitesse moet binnen 48 uur besluiten of het ingaat op de eisen van ADO Den Haag. Wanneer de clubs niet tot een akkoord komen, kunnen de Arnhemmers definitief een streep door de naam van trainer van de bron zetten. Vitesse moet eerst met ADO tot een vergelijk komen over de afkoopsom. Tot op heden is er sprake van een verschil van enkele tonnen. Johan Neeskens wordt trainer van de Zuid-Afrikaanse voetbalclub Mamalodi Sundowns. Neeskens werd de afgelopen seizoen samen met Frank Rijkaard ontslagen bij Galatasaray. Maar Melodie Sundowns eindigde de afgelopen seizoen als vierde in de Zuid-Afrikaanse competitie. Het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen in Duitsland is overschaduwd door een dopinggeval. Reservekiepster Yinet Waron van Colombia is positief bevonden. Afgelopen zaterdag werd een dopingcontrole bij haar uitgevoerd. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft Waron per direct geschorst. Olympia verloor het eerste WK-groepsduel met 1-0 van Zweden. Kevin Visser mist de start van het voetbalseizoen met ADO Den Haag. Tijdens de training brak de 22-jarige middenvelder... zijn middenvoetsbeentje van zijn rechtervoet. Morgen wordt hij geopereerd. De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen... is de Europa League-wedstrijd van 14 juli tegen FC Taurus. Philippe Haglund speelt komend seizoen voor Göteborg. De Zweedse middenvelder verlaat Heerenveen... en keert na anderhalf jaar terug naar zijn vaderland. Haglund heeft een contract voor 3,5 jaar getekend. En scheidsrechter Kevin Blom fluit morgen de beladen wedstrijd tussen Al-Ali en Zamalek, de nummers 1 en 2 van de Egyptische Premier League. Het is de eerste keer dat een Nederlandse arbiter een duel in de Egyptische competitie leidt. De Mexicaanse voetbalbond heeft acht internationals geschorst voor zes maanden. De spelers hebben zich onlangs misdragen in een hotel in Quito, de hoofdstad van Ecuador. Daar bereidt Mexico zich voor op de Copa America. Vrijdag in Argentinië begint. Het lijkt erop dat de Tjech Fabregas Premier League Club Arsenal verruilt voor Barcelona. Fabregas bevindt zich deze week in Barcelona. En de verwachting is dat de overstap nog deze week wordt afgerond. En ik praat daarover met Arjen van der Horst, onze correspondent in Londen. Arjen, goedenavond. Goedenavond. Vorig jaar wees Arsenal tot twee maal toe een bod van Barcelona op Fabregas af. Waarom zou de club nu wel willen praten over een transfer? Een uh, combinatie van factoren, denk ik. Op de eerste plaats Fabregas wil heel graag. Dat is al twee seizoenen duidelijk. Een jaar geleden verleende hij nog zijn coach uh, Arsène Wenger... nog gewoon een gunst door nog een jaar te blijven. Maar ja, een speler die echt weg wil... Die kun je moeilijk tegenhouden. Uh, het verzet tegen het vertrek kwam vorig jaar vooral van Wenger zelf. Maar je ziet dat dit jaar toch wel bij Arsenal ook wat veranderd is. Hè? Er is een nieuwe raad van bestuur waar een Amerikaanse miljardair nu de dienst uit maakt. Dus ja, groot uh, aandeelhouder, Stein Croker is zijn naam. Ja, en Hij is wel bereid tot een deal met Barcelona. Er is nog wel een verschil tussen de twee clubs. Barcelona wil 27 miljoen pond bieden voor Fabricas. Een dikke 30 miljoen euro is dat. Maar Arsenal ja, die wil 40 miljoen pond, 45 miljoen euro. Dus helemaal eruit zijn ze ook weer niet. Nee, en dat is inderdaad best nog wel een gat, toch, Arjen? Ja, en uh, Barcelona heeft wel laten uh, blijken... dat ze misschien toch wel wat meer willen betalen. Want 27 miljoen is niet genoeg voor Arsenal... Barcelona zal misschien ook niet bereid zijn... die volle 45 miljoen euro te betalen. Maar ze willen uh, Arsenal wel tegemoet uh, komen. Dat is niet makkelijk, want Barcelona zit krap bij kas. Britse kranten melden ook de afgelopen dagen... dat Barcelona Fabregas heeft gevraagd... een wat lager salaris te accepteren. En dat geeft dan Barcelona 5 miljoen extra om te bieden op hem bij Arsenal. En ze lijken nu op een bot uit te komen van ongeveer 40 miljoen euro. En als Arsenal dat hoog genoeg vindt... ...accepteren ze het bod en dat zeggen bronnen uh, bij de club. En dat is wel een verschil met vorig jaar toen uh, Arsenal elk bot afwees... ...maakte niet oog hoe hoog die prijs was. Uh, ze weigerden toen uh, te onderhandelen. Fabregas zelf die wil het uh, liefst uh, zo snel mogelijk de zaak afhandelen. Uh, zoals je al zei, hij is nu in Spanje, hij is op vakantie... Volgende week gaat Arsenal op een uh, tour door Azië. Ja, en Fabregas hoopt er voor die tijd uit te zijn... zodat hij gewoon in Spanje kan blijven. Dus wie weet wordt het deze week al beklonken. Ja, en heeft Arsène Wenger zich al uitgesproken over, uh, over deze ontwikkelingen? Ja. Ja, die zal het toch knarsetandend moeten accepteren. Want hij is zijn talisman, zijn aanvoerder natuurlijk. Rond hem heeft Wenger het hele elftal opgebouwd. Maar hij weet ook wel dat Fabregas bijzonder graag terug wil... naar zijn oude club Barcelona, waar hij jeugdspeler was. En er zit in ieder geval één uh, positief aspect aan voor Wenger. Hij heeft al zes seizoenen geen prijs gewonnen. staat onder zeer zware druk om tegen zijn gewoonte... in uh, de transfermarkt op te gaan... En dat gaat hij ook doen. Hij is nu al heel actief bezig. Zo heeft hij de Ivoriaanse aanvaller uh, Gervinho van Lille op het oog. Hij wil graag twee middenvelders erbij. Bijvoorbeeld uh, Gary Cahill, Cahill van Bolton Wanderers... of de Argentijn uh, Ricardo Alvarez. Ja, en met de verkoop van Fabregas... zou hij in ieder geval genoeg centjes in zijn portemonnee hebben... om die te kunnen kopen. Het wordt interessanter voor die spelers ook... om naar Arsenal te komen als Fabregas weg is. Want dat zou natuurlijk een grote rivaal zijn. Uh, het wordt in ieder geval de drukste transferperiode voor Arsenal in jaren. Ja, nou goed. Als het goed is, horen we het dus deze week. Dankjewel Arjen van der Horst. We gaan nog even honkpallen zo aan het einde van deze uitzending. De vijfde wedstrijd van Oranje tijdens het World Poor Tournament... tegenstander Duitsland. En het ging goed, hè? Theo Plachard, met Nederland 4-0 voor. 5-0 inmiddels, diode. Afgelopen zaterdag ging het heel moeizaam. Toen werd het een 2-1 winst voor Nederland, dat ook won van Curaçao... Maar vanavond gaat het goed, terwijl het niet weer bliksemt in de verte. En als de scheidsrechters consequent zijn, dan zullen ze die wedstrijd weer moeten onderbreken. Maar voorlopig uh, doen ze dat nog niet. We zitten in de vierde gelijkmakende slagbeurt. Dus reglementair is hier nog niet geldig. Er moet nog één inning bij. Maar ik denk dat de marge veilig is voor Nederland en dat ze deze wedstrijd gaan winnen. En daardoor blijven ze in het toernooi en gaan morgen spelen tegen Taiwan. Taiwan, dat tot nog toe ongeslagen is. De verrassing ook van het toernooi en dan zeker is van de finale... Nederland is dat lang nog niet zeker. Ze mogen eigenlijk niet meer uh, verliezen. En ze gaan het uh, goed doen vanavond in elk geval tegen Duitsland. Ze leiden met 5-0 in de vierde slagbeurt. Dankjewel Theo Plachard vanuit Rotterdam. En we hoorden eerder over de twee hockeyduels. Die werden afgelast vanwege het noodweer. Het gaat bij de mannen om de oefenwedstrijden Nederland-Pakistan en Duitsland-Engeland. En ze worden zaterdag ingehaald in het Wagnerstadion daarmee zijn we aan het einde gekomen van langs de lijn van dinsdag 28 juni. Morgen zijn we er natuurlijk weer. En dan praten we misschien wat minder vaak over het noodweer. Ik wens u een hele fijne avond en veel plezier bij Met het Oog op Morgen met Mieke van der Wij. Aan het einde van elke Radio 1 toerdag...